Kans op mist. Morgen wordt het zonnig met 20 tot 27 graden, zondag zomers. Tot zover het radio nieuws. Iets over tien. Een bijzonder fijne avond gewenst. Nog weer naar de beste soepes, zoep, soca en salsa. En ik zou het presenteer met Erik Dit De sabans van Langstraat FM. FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vandaag hebben Italiaanse klimaatactivisten actie gevoerd in Museum Uffizi in Florence. Dat is een van de belangrijkste kunstmusea ter wereld. Ze lijmden zichzelf vast aan een glazen wand rond het schilderij La Primavera van Botticelli. Voordat ze dat deden rolden de twee vrouwen en een man een spandoek uit op de vloer. Daarop stond laatste generatie geen gas, geen kolen. De drie jonge demonstranten kregen van de politie een gebiedsverbod. Ze mogen drie jaar lang nergens in Florence komen. In het Zuid-Hollandse Terraar zijn vanavond ongeveer twaalf woningen ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er een gaslekkage die zorgde voor een explosieve situatie. Het gas werd direct afgesloten en de omgeving van de woningen is ook meteen ruim afgezet. De dozijn woningen in Ter Aar staat tegen elkaar aangebouwd in een L-vorm. En dus is er bij een explosie direct gevaar voor de anderen. De Nijmeegse burgemeester Bruls is verbaasd dat er vandaag op de laatste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse zonder afmelding geen actievoerende boeren aanwezig waren. En dat terwijl Farmers Defence Force er nog speciaal voor naar de rechter was gegaan. Bruls had een terrein vrijgemaakt voor ze en de normaal aanwezige snackbar laten verhuizen. Maar volgens de actiegroep hield de gemeente zich niet aan de afspraken. Er finiste vandaag bijna 35.000 wandelaars van de 37.000 die woensdag begonnen. En een Amerikaanse rechtbankjury heeft de voormalige adviseur van de vorige president Trump, Steve Bannon, schuldig bevonden aan minachting van het congres. Bannon moest verschijnen voor de commissie van het congres die de bestorming van het kapitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt, maar dat weigerde hij in eerste instantie. Dat zijn advocaat aanvoerde dat de data nog niet definitief vaststonden, klopte volgens de jury niet. Bannon kan een jaarcel en een boete tot 100.000 dollar krijgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met kans op regen in de zuidoostelijke helft van het land bij 10 tot 14 graden in de nacht en kans op mist. Morgen wordt het zonnig met 20 tot 27 graden, zondag zomers. Tot zover Radio en Nieuws. En hits. Yes. Ja, dat is het. De Rodríguez. We wel Maxi van het weekend op. Deze draai ik morgen weer bij Langstraat FM Funk Night. Huge Mastikela en niemand minder. Don't go loose, baby.